Zes uur. Dit is Radio 1. Met Robert Meter en Lara Rensen. Straks zijn Radio Olympia het vervolg van de opening natuurlijk van de Olympische Winterspelen. En het opruimen van drugsafval is gevaarlijker dan u denkt. Nu is het NOS-journaal met Gert Club. In Sochi is de openingsceremonie in volle gang. De show duurt 2,5 uur. In een parade trekken de deelnemende landen aan de tribunes voorbij. Nederland wandelt als 52ste land het stadion in Sochi binnen. Aan de ceremonie doen 30 Nederlandse sporters mee. Shorttrekster en lange baanschaatser Jorien Termors draagt de Nederlandse vlag. Schaatsers als Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Jan Blokhuizen zijn er niet bij, want die moeten morgen al in actie komen. Rond half acht wordt het Olympisch vuur ontstoken. De winterspelen duren tot en met 23 februari. Kort voor de openingsceremonie heeft premier Rutte... een ontmoeting gehad met president Poetin. Rutte toonde zich onder meer bezorgd... over de situatie van homoseksuelen en transgenders. De premier herhaalde dat Nederland grote bezwaren heeft... tegen de Russische wet die het propageren... van niet-traditionele seksuele relaties bij minderjarigen verbiedt. Polaren vraagt uitstel van betaling aan. Dat is vaak de opmaat naar een faillissement. De boekwinkels van Polaren blijven voorlopig gesloten. Het bedrijf maakte vorige maand bekend tijdelijk de deuren te sluiten... om te werken aan een strategische heroriëntatie. Volgens Polaren willen drie uitgeverijen... en de leverancier van de boeken niet meewerken aan een reddingsplan. Verslaggever Jeroen Schutteijzer daarover. Wat heel vreemd is in deze zaak... dat Polaren wel een akkoord heeft bereikt met de banken, ING en ABN... maar binnen de boekenbranche is geen steun gevonden voor Polaren... En de winkelketen denkt dan ook dat er ja, een soort uh, uh, kracht is binnen de boekenmarkt... die uh, Polaren liever kwijt is dan rijk. Polaren is een samenvoeging van boekwinkels van Selectis en Ramsketen de slechte. In de Syrische stad Homs is begonnen met de evacuatie van 3000 burgers. Aan het begin van de middag hebben de eerste bussen met vrouwen en kinderen... de belegerde stad verlaten. Jongens en mannen in de leeftijd van 15 tot 55 jaar mogen nog niet weg. Zij worden later opgehaald. Het centrum van Homs dat in handen is van de opstandelingen is omsingeld door troepen van president Assad. Duizenden burgers kunnen daardoor geen kant op. Gisteren werd een definitief akkoord bereikt over hun evacuatie. Vorig jaar zijn ruim 10 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Dat zijn er 700.000 meer dan in 2012. De cijfers komen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie. Het merendeel van de verkeersboetes werd opgelegd voor te hard rijden. Een kwart van de snelheidsboetes werd opgelegd na trajectcontroles. Vooral op de A4 bij Leidsendam en op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Het kabinet heeft vandaag nieuwe ambassadeurs en diplomaten benoemd. Het kabinet wilde de diplomatie verjongen... en daarom is speciaal gekeken naar doorstroming van jongere diplomaten en vrouwen. De 44-jarige prins Gaime de Bourbon de Parme, de zoon van prinses Irene... wordt de nieuwe Nederlandse ambassadeur in het Vaticaan. Onno Elderenbos wordt ambassadeur bij de Raad van Europa in Straatsburg. Hij kwam eerder in het nieuws toen hij als plaatsvervangend ambassadeur... in Moskou werd mishandeld in zijn woning. Guus gaat tot het einde van het seizoen... de technische staf van PSV ondersteunen. Hij doet dat op verzoek van trainer Philippe Cocu. Hedink gaat niet fulltime aan de slag in Eindhoven. Topclub PSV maakt een slecht seizoen door. In Europa is de ploeg uitgeschakeld. En in de eerdivisie staat PSV op de zevende plaats... 15 punten achter koploper Ajax. Rond de nucleaire top in Den Haag in maart worden vijf wedstrijden in de Eredivisie verplaatst. Burgemeesters en de KVB hebben besloten om de wedstrijden door te schuiven naar april. De reden is dat er veel agenten nodig zijn voor de top. Het weer geleidelijk wordt het vanuit het zuidwesten droger. Het klaart op. De wind draait naar het westen en is vrij krachtig tot hard. En bij zee soms stormachtig. Vannacht koelt het af naar 4 graden. Ook in het weekend regent het van tijd tot tijd en staat er soms veel wind. Jan van der Velden, hoe is het met de mensen op de A12? A12 gaat alweer een stuk beter. Van Utrecht naar Arnhem is dat. Bij de afwit Oosterbeek nog 4 kilometer. Eigenlijk stelt de avondspits niet al te veel voor. Het is op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen... bij 1brugge 3 kilometer. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij de afwit Geldermalsen 3. En op de A27 Utrecht richting Breda tot slot... bij Avelingen 3 kilometer. En wij hebben al stralende gezichten gezien van de Hollanders... in het Vist Olympic Stadium, zo dadelijk meer. Swan Lake on Ice. Tchaikovskys meesterwerk voor het eerst uitgevoerd op een bevroren meer. Vanaf 12 februari exclusief in het nieuwe luxortheater in Rotterdam. De mooiste uitvoering van het zwanenmeer ooit. Bestel nu tickets op SwanLakeOnIce.nl. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat, Nevit Easy. Kijk op nevitnl slash easy. Radio 1. Straks een reportage over het gevaar dat de politie loopt bij het opruimen van drugsafval. En de Nederlanders, Lara zei het al, zijn net de stadion ingelopen. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Weber. En inmiddels zijn we bij San Marino de S. De N hebben we al gehad van Nepal. Dus de Nederlanders ook al, Gio ja, eens, Dat heb je gezien. Nou, die kwamen precies onder het nieuws binnen, zul je altijd zien. Uh, maar ja, goed, ze zijn er. Ze zitten inmiddels uh, op een van die tribunes die gereserveerd is voor de atleten. Dat is wel prettig, hè? Want bij sommige Olympische Spelen, in het verleden kan ik me dat nog wel herinneren... moesten de atleten ja, toch wel urenlang op de benen staan... en dan maar wachten wat er allemaal ging gebeuren. Nooit goed voor een sporter, dus lekker zitten een stuk beter. En uh, we zien ze daarachter ook in het oranje... zagen ze daar zojuist uh, op de tribune keurig in één vak zitten. Jorin Ter was de vlaggedraagster voor Nederland, de enige sporter. Dus uit Nederland, die op twee uh, verschillende sporten in actie komt. Bij het short op de 500 meter, de 1000 meter, de 1500 en de relay. En dan ook nog eens een keer op de 1500 meter en de achtervolging op de lange baan. En uh, zij is dus door Maurits Hendricks gekozen om de vlag te mogen dragen. Het was wel saillant want uh, mee op de eerste rij liep ook Bob de Jong... waarvan iedereen eigenlijk verwacht had dat hij de vlag had mogen dragen. Maar uh, de Jong... Ja, dat is toch een uh, sporter die vooral uit liefde ook uh, zijn sport bedrijft. Dat kun je toch wel zien. Gewoon smilend heeft ook inmiddels een sms'je gestuurd naar Maurits Hendricks. Dat hij het wel begrijpt, uh, die keuze. En uh, dat hij het zeker respecteert. Hij liep daar. Mark Tuitert liep er trouwens ook nog. Uh, Mark Tuitert, de winnaar natuurlijk van de 1500 meter in Vancouver. En zo kwam die hele ploeg op. 31 man sterk als we kijken naar de sporters. 31 van de 41. Er waren er dus een hoop niet bij. Ik zei dat als Van Kramer er niet bij. Irene Wüst, Jorrit Bergs natuurlijk Jan Blokhuizen, uh, Cheryl Maas er niet bij. Uh, Anouk van der Weijden wilde er trouwens wel bij zijn. Dat was een van die sporters die bij zichzelf dacht... ja, ik moet binnenkort wel uh, in actie komen... maar ik wil toch heel graag die Olympische opening nog eens een keer meemaken. Terwijl we nu kijken naar de Amerikanen. Tjonge, wat hebben die een pak aan, zeg. Ik weet dat niet te wie, wie te dat ontworpen is. Ja, <laughs> ja, dat sowieso, maar dat weet je. De Chinezen, de Russen en wat de Amerikanen. Volgens mij is dat toch de Ralph Lauren... Uh... Is dat een Ralph Lauren? Die maar door hem ontworpen pak. Nou, dat zullen het? we okay. dan maar zeggen dat niet alles wat Ralph Lauren is ja, even <laughs> briljant is? Hey, dat dit ziet er toch wel uit als een lappendeken, deken. <kwijnt> Anette had nog zeggen. een. Het had nog eens opgemerkt. Over het ja. stadion. Wat zei je nou net, Annette? Oh ja, dat uh, de vakken daarachter heel erg leeg waren. Ja. Maar volgens mij, gaan daar de dat sporten zitten. Dat zijn die atletenvakken. Nee. Ja, ah, ja, ja, inderdaad. Okay. Ik dacht het in het begin ook ja. even. Het korte Toen dacht ik, nog van, ja. hoe kan dat nou? Dat ook uh, inderdaad. Dat zijn nou precies die vakken daar onderaan, inderdaad. Onder de ereloge uh, waar Poetin zit. Waar uh, nou ja, de hele uh, Olympische familie zit. En daar, die vakken worden zo langzamerhand een beetje... Ja, Johnny Davis Johnny loopt Davis. daar ook rond. Het is trouwens gewoon een gebreide trui, hoor. de ja, en een mix, dus, uh, ja. Ja, en het staat er inderdaad... Ik ga het merkbaar niet noemen, maar het staat er gewoon op, hoor. Het is, uh, het is ja, zijn Dat merk. soort dingen weet je dan net. Uh. Uh, ik weet, uh, in Turijn, toen moesten we op het middenterrein zitten. En toen hebben we echt helemaal niks van de show gezien. En in Vancouver zaten we ook op de tribune. En toen kon je de hele show dus dat gewoon dat is veel zien. prettiger Ja, ook. zeker. Zit ook lekkerder, ja. denk ik. Of niet? Ja. ja. ja, het, ja, feit, het, ja feit het feit dat, dat het ze goed. nu van binnen uitkomen, is dat ook prettiger voor een sporter? Moest jij heel lang buiten wachten, Henk? Dat weet Henk natuurlijk ook. Wie van jullie twee? Nou, in, in Vancouver konden we gewoon binnen, onder hè? de tribunes wachten. Ja, ja. Nou, dat wel. Dus toen maar, zaten we daar met alle sporters ja. op een rij. Dat weet ik nog wel. Er werd heel wat afgekletst. Dat was wel gezellig. Ja? Ja. Ja. Hoe lang zit je daar dan? Nou... Zeker een anderhalf uur. Maar we hebben zelf, en uh, nogmaals, ik mag een beetje terugkijken. In 88, in Kelderie stonden we buiten. En hebben we dus tweeënhalf uur bij min 5, min 8 hebben we staan oei, te wachten voor ze naar best, binnen mochten Volgens mij voor je. En ja, dan je, staat bieren, je zelf was ook open. Ja, dat is vroeger. Uh, ja. ja, goed, je is niet beter, dus zo moest het en zo deed het ook. Maar ja. ik, ik hoor ook dat er dus onderling ook veel gepraat wordt, uh, sporters. Is de, hoe is de band onderling uh, net? Ja, we zitten daar allemaal in hetzelfde schuitje. Nee, de, <lacht> iedereen die zit gewoon gezellig met elkaar te kletsen en een beetje te wachten tot we op, uh, tot we op mogen komen. En uh, ja, ik heb uh, eigenlijk wel met iedereen wel goed contact. Want jij kende net ook een Koreaan, hè? Ja, bij, uh, die mocht, een schaatser uh, die mocht de, de vlag dragen. Dus dat uh, wist ik niet, dus dat was wel heel leuk okay. dat, ik, uh, dat ik het zag. Ja, maar wat er bij zo'n Nederlandse delegatie gebeurt, als die dus elkaar tegenkomt in de voorbereiding, en dat is uh, dan een aantal keren geweest op Papendal. Dan, ja, goed, dan maak je kennis met elkaar en daar houdt het dan eigenlijk ook bij op, want dan moet je alweer weg. Maar als je dan dus begint met zo'n opening, dan kom je elkaar tegen. En het volgende het sociale moment, waarbij dus de, de, de sportdiscipline niet meer de scheidslijn is, zijn de eetzaal en de eetzaal bijeenkomsten. En dan schuif je bij elkaar aan en krijg je dat je dus voorbij je discipline en de kennissen die je daarin hebt en de mensen die je daarin hebt, dat je ook met andere sporters in aanraking komt. En dan krijg je dat zo'n heel team, zo'n Nederlands Olympisch team, dat die dus nou dus. Ja, eigenlijk dus zonder dat de een schaatser is en de andere een bobslayer... dat ze dus allemaal met elkaar in gesprek komen... en de een natuurlijk wat uitgebreid met uh, de ander dan omgekeerd. En daar wordt dan dat teamgevoel gesmeten. En daar krijg je dus uit een, een, een beetje tussen dat, het hele aangename collectieve gevoel... van dat je dus toch in één groot team bent. Ja. Ja. Even nog naar Giel, waar zijn we nu bij beland? Hoeveel landen hebben we nog? Uh, we, we hebben er nog wel een paar te gaan hoor. Uh, want ik zat net even te kijken naar uh, die vlaggedragers uh, per land. En ja, dan, dan valt het je toch iedere keer wel op dat het niet... Ja, bij uitstek de grote kanshebbers zijn op uh, Olympisch uh, goud. We zijn nu bij Tonga trouwens. Uh, ja, het ziet er ook heel bijzonder uit hoor. De ontwerpers die hebben zich echt uitgeleefd op de kleding. Maar uh, als je toch nagaat, ook voor Nederland. Hè, uh, laten we even kijken in het uh, verleden. Vancouver, daar was het Timothy Beck. Hè, de bobsleer. Uh, bij de sluiting en mocht de trouwens Sven Kramer. Het. Nog even opdraven. In uh, Turijn was het Jan Bos. In uh, Salt Lake was het Nicolien Sauerbrei. En uh, ja, het is, het is geen garantie op succes zeg ik al. Want Leo Visser was in 1992 de laatste de vlaggen dragen, die voor Nederland dan die ook nog eens een keer een uh, medaille won. En als je kijkt bij sommige landen, daar eren ze gewoon een sport. Ik zag net uh, Zuid-Korea binnenkomen. Nou, Annette kende hem wel. Q-Yuk Lee, uh, de viervoudig ja. wereldkampioen sprint. Ja, dol als een kind bijna, uh, zwaaiend <lacht> naar zijn uh, president, uh, met de vlag in de hand. Uh, maar die heeft natuurlijk op deze Spelen, nou ja, je moet het nooit niet nooit zeggen natuurlijk, maar niet zoveel te zoeken. <lacht> Hij heeft zes keer Olympische Spelen gedaan, nooit een medaille gehaald. De vierde plek op de duizend meter is zijn beste prestatie. En eigenlijk zijn bondscoach, Kevin Crockett, die vindt dat hij gewoon helemaal niks te zoeken heeft in Sochi. Maar goed, hij rijdt daar ja, een beetje bedankt. als toerist rond. En uh, maandag de 500 meter, woensdag de 1000, zijn laatste race. Dan is het klaar en dan gaat hij op zoek naar een vrouw. Dus dan krijgen we een nieuw programma in Zuid-Korea. Schaatser zoekt vrouw, dat lijkt me wel leuk. Hij is uh, echt van het motto van de spelen van meedoen is belangrijker dan winnen. Annet, ja, ja, want hij heeft daar echt niets te zoeken, vertel eens. Nou, als je gewoon de lijn van het seizoen kijkt. Of eigenlijk van de afgelopen jaren, die is niet heel succesvol geweest. Dus uh, ja, maar ja, ik heb zoiets van als hij nog heel veel plezier heeft in het schaatsen... en hij geniet ervan. Lekker doen. Waarom niet? Ja. ja. ja ik bedoel, uh, ja, mm. ik, vind het, ik vind het een mooie schaatser en uh, een hele, hele mooie techniek. Dus ja. laten we. Het Radio Olympia Podium. Ja, is dat nou weer? Podium. Eh, Ga je ja, iedere dag tussen... Nou, eigenlijk rond half zes. We zijn nu iets later. Maar ik zal even uitleggen wat de bedoeling is. Wij dagen u uit om het podium te voorspellen... van de schaatsafstand die de volgende dag wordt verreden. Oftewel, wie wint goud, zilver en brons? Nu hoor ik u wel denken... ja, maar er is ook een dag dat er niet geschaats wordt. Nou, daar verzinnen we tegen die tijd wel weer even een oplossing voor. Maar in dit geval gaan we het dus hebben over de 5000 meter... die morgen wordt verreden. stuur uw podium op naar eh, het volgende e-mailadres. podium.nos.nl. Dus het podium.nl NOS.nl. Dan maakt u kans op een uh, mooi boekenpakket. Daarin zitten de volgende boeken: De schaatser van Nander Boers, uh, Sven van Johan Boef. En de wintereditie van Andere Tijden Sports Morgen, zo rond half zes kan iets later worden. Zullen we uh, dan naar uh, zullen we de winnaar dan bekend gaan maken? Uh, wat is uw podium dus van de vijf kilometer? Stuur het op naar het podium. Nos.nl. Ik hoor joch het geluiden. Was het lekker? Goed, en een smitje. Voor, dat moest, even, moest er even wat weggewerkt worden hier. Voortreffelijk. Voor Goed Maar ja, dat jou, mooi, jouw zo. warm eten staat er nog. En, nee, nee, ja, nee dat ik krijg is, mijn eten nog. Dat is, dat is inmiddels koud. Ah, prachtig. Zeg neem, voorafgaand ah, aan de ceremonie. Dat was juist een mooi geluid. Zo. Dat, dat, ja. dat kielgeluidje even. Ja, dat heb ik daar zelf niet gehoord. Ja. Gaan we terugluisteren. Ja. De openingsceremonie. Uh, daaraan voorafgaand stroomt het Olympisch Park langzaam vol. Uh, zetten ook de Nederlandse sporters koers richting het stadion. Het zag allemaal Edwin Cornelissen. Het is nog best wel rustig op uh, Olympic Park. Hoewel, deze meneer ziet er uh, bont uit. Amerikaan, met uh, ja, iets in zijn handen. Hi there. Hallo. Wat ik probeer te doen... Meet up with my girlfriend in Brockville, Maryland. Oh, hij heeft er de naam van zijn vriendin op staan en hij hoopt natuurlijk dat de camera's hem vastleggen zodat hij de groeten kan doen vanuit Sochi. Fantastic. Sochi is een unbelievably wonderful city. Yeah. I the it's like uh you know like right off the French Riviera. <laughs> That's you, it, yeah. Where are you from? I'm from Holland, Netherlands. Oh, yes, I've been there. Very nice city. Ah, dat is altijd mooi. Hij is wel eens in Nederland geweest en weet hij ook hoe goed we zijn. Yes, bent absurd. You are superb. You should win a lot. Best of luck to you. Welcome to Ceremony Olympic Games Open. Oranje hoedjes, oranje jasjes. Nou, dat nou dan weten we het missen. wel, hè. Dat kan niet missen, hè? Ja. En hier gekomen voor, uh, voor de opening? Ja, minstens. Alleen uh, natuurlijk meer dan de opening. Hè. Voor schaatsen natuurlijk. Hè. We gaan natuurlijk voor Sven Kramer, Irene Wust. En hè, voor het echte wintergevoel. Hè. Nou, dat, uh, dat lukt wel ja, hier of ja. niet? Twee gebreide onderbroeken aan. Een pet van mijn moeder meegekregen. Echt, jongen, het kruipt langzaam op. Nee, echt, het is geniet. En we hebben een Jel ingestudeerd. Een Jel? Een Jel, jongen. Echt zo. En we beginnen laag, even door de gewricht. Moet je meegaan ja, mee mee mee. met het geluid. Moet je meegaan, moet je meegaan. Hey! Houd, hout, hout. Bio-Hollands, hè? Wat ja. goed, zeg. Ja, nee, dat hebben we weken al gestudeerd. Ja, het ging ook zo synchroon. Ja, nee, subsidie van het Prins bernhard cultuurfonds Dus, uh, nee, we hebben echt weken bezig geweest. Aangepaste voeding. We gaan er helemaal voor, dus. Uh. Ah, eh. De sporters die uh, moeten lopen van het ijshockeystadion naar het Olympisch Stadion. Dat is een wandeling van een paar honderd meter. En uh, ja, langs de route staat er dan een heel lange rit met de bontgekleurde jassen. Dat zijn de jassen van de vrijwilligers. Die staan daar om de wave te doen. Even aftellen. En daar gaan ze. Kom op! Kom België! En dan komen de ploegen aangelopen vanuit het stadion. En daar in de verte de oranje jassen van Nederland. Aan de andere kant van de Dranghek. En dan moeten we toch even kijken of, ze, of we ze naar hier kunnen leiden. Koen! Hey, Koen, heb je even voor de NMS? kort. Nee, geen tijd. Ze moeten door. Nou, wat ik nog wel wil weten is, uh, hoe gaat het klinken straks uh, als die Nederlanders het stadion binnenkomen lopen? Wat klinkt er dan vanaf die tribune? Holland! Holland! Holland. Houd, houd, houd, houd. En weer zien gewoon, hè. Ja, we doen het echt. Uit je tenen komt het. Tussen. Ja. Annette Gertsen, die vond hem echt verbluffend, die jel. Ja. Echt, er zijn echt hele groepen overheen gegaan om na te denken wat we gaan doen, hè. Ik ben echt enorm onder de indruk. <hijf> ja, die indruk had ik al. Van de originaliteit van onze Nederlanders. <hijf> <hijf> uh, Gio, uh, Annette miste de oranje vlaggetjes op de wangen. Uh, ja, hey, inderdaad. Dat Blijkbaar hebben ze die stiften hè, met drie kleuren hebben ze niet meegenomen. Misschien lagen ze nog een hogere heide, want daar zag ik ze wel heel veel. Vorige week bij het WK Veldrijden. Heeft de rest uh... het wel? Uh, er zijn landen die het wel hebben. Maar Nederland heb ik er inderdaad niet mee, uh, mee gezien. Terwijl we nu kijken naar Zwitserland, dat binnenkomt. Ja, als je het over wintersportlanden hebt, dan is dat wel een, uh, een land uh, bij uitstek. En uh, toch eens even kijken daar bij die Zwitsers. Simon Anman, uh, skispringer. Anman, die, uh, uh, die draagt daar de vlag met een mooie rode bril erbij. Pas goed bij zijn, uh, bij zijn pakje. Ja, het gaat wel heel veel over de kleding. Maar ja, aan de andere ah, kant ja. is toch ook vaak wat het leuke met zo'n uh, zo opening. Nog even over vlaggedragers gesproken. Want we zagen net ook bij de Nooren. Zagen we Axel Svindal En dat is de Olympisch kampioen op de Super G. Hij had daar ook zilver op de afdaling. Brons op de reulis, reuzeslalom. Het is wel opmerkelijk. Kijk, Noorwegen is een skiland. Maar is toch vooral een langlaufland. Hij is de eerste alpineskier die voor zijn land de vlag mag dragen. En Noorwegen, daarom noem ik het ook even speciaal. Is het succesvolste land ooit op de winterspelen. Want die hebben in totaal 313 medailles behaald. In al die 22 winterspelen. Waarvan 112. 12 keer goud. Hier komt Zweden. Ja, die steken daar toch wel een beetje bleek bij af. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Als je kijkt naar die medaillespiegel. Ja, en Nederland. Ja, euh, mooie, mooie prestaties hoor gehaald euh, in het euh, nog recente verleden. Want kijken we gewoon toch eens eventjes naar uh, Vancouver. 4 uh, gouden, uh, gouden medailles, 1 zilveren medaille, 3 maal brons. Uh, succesvolste spelen waren Nagano 1998. We weten het nog. Het timmertje, timmertje. Met 11 uh, medailles, 5 keer goud, 4 keer zilver en week brons. Ben benieuwd of we daarbij in de buurt gaan komen op deze Spelen. Vanaf morgen weten we in elk geval al meer, want dan weten we of de eerste medailles binnen zijn. Ik kan me het haast niet voorstellen dat het niet gebeurt. Nee, ik hoop niet. En de Russen sluiten af. Ja, we wachten nog eventjes, want uh, de okay. Russen die komen er wel... Uh, ja, dat zeiden ze in het verleden ook, de Russen komen eraan. Maar uh, ze komen er nu echt uh, aan. Uh, want we zijn inmiddels bij Estland gekomen. Dan krijgen we Jamaica nog. Okay. Ja, de nou. bobbers, hè. Ja. Uh, de die was er Is nog die... niet, uh, had ik begrepen. Nou, de, nee, eisers, de eisers, de eisers ja. en de kleding, geloof ik. Ja, dat is best essentieel hoor. Met name die eisen, die kleding daar vinden ze wel een oplossing voor. Maar na Jamaica komt Japan en dan krijgen we Rusland binnen. En daar hebben we dan Alexander Zubkov, de bobsleer, Die mag dan uiteindelijk de vlag dragen als ze binnenkomen daar. En ja, dat land zal ongelooflijk worden toegejuicht door het publiek hier in het stadion. Want ze zijn wel heel erg nationalistisch geworden de afgelopen tijd. Er was veel twijfel in Rusland over die Spelen. Er ja, was echt een beetje, een beetje afwachtende houding van nou het zal wel niks worden. Worden, maar de laatste tijd schijnt dat wel een beetje om te slaan. maar dat zie je altijd voor de Spelen. Komen wij zo nog even bij je terug, Geo, als de Russen binnenlopen? Want dat willen we dan wel meemaken. Even naar Hubert Smeet, die nog bij ons is hier in de studio. Uh, nou, voormalig Rusland, correspondent. Uh, groot kenner van Rusland, van het land. Hoeveel druk ligt er op die Russische Olympiërs om te presteren? Want dit zijn natuurlijk hun Spelen. Uh, ze moeten uh, beter presteren dan in Vancouver, dat is zeker. Dat is niet zo moeilijk. Want nee, toen presteerden ze, toe. ze dramatisch. Uh, er ligt immens druk op de sporters. En er ligt vooral een immense druk op de minister van Sport. Die oh ja? is vier jaar geleden net niet ontslagen. Wegens de prestaties, althans het gebrek aan prestaties van de En die heeft nu beloofd dat alle records gebroken zullen en worden. En hoeveel is daar aan gedaan? Wat, wat is er aan mogelijkheden uh, heel, en geld heel, geïnvesteerd? Uh, heel veel geld. Uh, heel veel Ja, komen ze hoor. Het publiek begint al te juichen. En, en, uh, uh, uh, en ook heel veel uh, met het hand over het hart strijken. Want dat oh. is een van de interessantste deelnemers aan deze Spelen voor de Russen. Plushenko, de kunstrijen die niets gepresteerd heeft... maar toch via een achterdeur mag meedoen aan het kunstrijden voor heren. Kijk kijken naar de, de, de Russen als je onderuit. Sorry, ja. Gio, uh... ja. Zijn ja, het geluid en, er maakt. Er helemaal op, jongens? Kijk, dit vind ik nou wel weer mooi. Hè? Een beetje klassieke kleding. Uh, ik weet niet of het bond echt bond is. Ik uh, hoop het uh, eerlijk gezegd niet. Maar uh, het ziet er wel fraai uh, uit. Ik denk het wel. En we zien, ja, ja, jij ja, je denkt weer. het wel. Hè? Ja, ja. Bij Rusland hoort dat natuurlijk wel. Hè? Daar maken ze zich niet zo druk erom. Alexander Zubkov is dus de vlaggedrager. En jongen, wat is die trots. Hij schrijdt echt daar door dat stadion. Poetin nog steeds wel een beetje strak kijken. Maar ja, dat zit ook een beetje in Sman's uh, karakter. Uh, maar die Zubkov, een ja, goede bobsleer. Alleen op de Olympische Spelen wil het nooit echt lukken. Zilver in Turijn brons in Vancouver. Uh, wel al heel vaak oliep, uh, wereldkampioen geweest. Uh, gouden medailles gewonnen in de tweemansbob, en de viermansbop. En hij mag nu uh, oplopen. Maar uh, ja, die Russische ploeg enorm toegejuicht uh, door dat uh, publiek. En ook uh, Thomas Bach, de Duitse voorzitter van het IOC, praat even met Poetin en zegt even, oh, het ziet er wel aardig uit wat jullie daar uh, neerzetten. Want ik moet eerlijk zeggen, op veel van die Olympische Spelen hebben we toch weer over kleding. Als dan die Russen opkwamen in die enorme drukke pakken, dat zullen ze straks bij de ...wedstrijden wel weer aan hebben. Maar ja, dat, dat zag er toch altijd weer niet zo fraai uit. Maar dit is mooi klassiek zeg ik. Met, met van die prachtige omgevouwen mutsjes op het hoofd. Ja, het ziet er mooi uit. Hubert Smeets, um, de hele opening tot nu toe overziend. Wat zit er dan in wat Rusland typeert? Uh, het uh, begin, het circusachtige. Uh, de, de kunsten, de bijna acrobatische kunsten die ze suggereerden boven het stadion. Uh, Rusland is een, nog steeds een circusland. Um, dat viel me op. Mij viel op um, de oriëntatie op Rusland zelf. Um, de, het land werd gepresenteerd, impliciet, niet expliciet... als een multiculturele samenleving. Als een land waar meer etniciteiten wonen dan alleen, alleen Russen. Waar zag je dat aan? Ja, dat uh, aan kleding, aan hoedjes... Uh, en die uh, hoedjes representeren uh, dan die, uh, de representeren de verschillende een bepaald, een bepaald gebied of een bepaalde etniciteit. Vergeet niet dat 15% van de Russen moslim is. Oh, uh, hoeveel etniciteiten verschillende zijn er in Rusland? Oh, heel veel. Van Eskimo's in het Noordoosten... tot, uh, tot moslims in de Caucasus, dus hier vlakbij hmm. waar de spelen gehouden worden. Wat heb je gemist tot nu toe? Ja, ongetwijfeld heel veel, maar haal er eens één uit. Um, het is natuurlijk een goed show. Uh, wat ik niet heb kunnen zien, en ik weet niet of dat uitgezonden is op de Russische televisie... de binnenkomst van de Georgische ploeg. Um, als je even st stevig doorloopt, een uurtje of twee... dan ben je in Georgië, uh, althans in het deel wat zich afgescheiden heeft van Georgië. En er zijn, is een oorlog gevoerd hmm. uh, in 2008 bij het begin van de Olympische Winterspelen... Uh, zomerspelen, sorry, in Peking... Um, en die spanning tussen Georgië en Rusland is... hoewel het wat minder is, er wordt weer Georgische wijn geschonken in Rusland... is lange tijd geboikeld, is nog steeds groot. En voor de Georgiërs is het eigenlijk heel pijnlijk... dat vlak uh, om de hoek bij dit stadion een afgescheiden gebied is... wat alleen maar erkend wordt door Rusland, Venezuela en Nicaragua. Ja. Dat is heel pijnlijk voor de Georgiërs. Ik ben heel benieuwd of dat in beeld gebracht is in Rusland. Maar je begrijpt dus ook dat het voor de Georgiërs geen kwestie was... dat ze niet zouden gaan? Nee, het was uiteindelijk geen kwestie... omdat de Georgiërs eieren voor hun geld gekozen hebben. En dat lijkt me verstandig als je bij zo'n grote buur uh, moet leven. Waar ga jij op letten de komende... Want jij kijkt natuurlijk met verschillende gezichten en, en verschillende gedachten. Geschiedenis, geschiedenis uh, speelt een rol, de politiek, uh, mogelijk de veiligheid ook. Waar, ja. waar, waar let jij op? Of nou, vooral op de sport? Nou, eerlijk gezegd, ook wel vooral op de sport. Want dat is weliswaar niet mijn specialiteit, maar wel een speciale belangstelling heeft het van me. Maar ik zou, als ik daar zou zijn, en helaas ben ik er niet, dan zou ik buiten het Olympisch dorp zijn. En dan zou ik rondom Gosta een, een, een kamer huren om te kijken of dat plekje. Waar Poetin een demonstratiepleintje uh, uh, heeft gecreëerd. Waar mensen mogen demonstreren. Waar ze mogen demonstreren, dat was hmm. aanvankelijk strikt verboden. Uh, uh, of dat pleintje wat daar gebeurt, of daar, um, of daar enige uh, maatschappelijke uh, protest. Uh, uh, zichtbaar wordt. Ja, want er zou. Inderdaad, je moet eerst toestemming aanvragen, geloof ik. Dan moet er langs allerlei bureaus. Ja, maar dan krijg je toestemming. Afwankelijk mocht het nog mochten ze helemaal niet zelfs. Ja, en, uh. en dan is de vraag natuurlijk, als je daar protesteert. of daar misschien niet dan na afloop van de speler toch nog wat met je gebeurt. omdat ja, je daar hebt geprotesteerd. Ja, er zijn natuurlijk wel ecologen uh, en andere milieuactivisten in, in Sochi. die uh, veel bezwaar hebben tegen deze plek. Het was een natuurgebied. Het stond op de werelds uh, natuurlijst van UNESCO. En daar hebben ze dit allemaal gebouwd. Het ziet er prachtig uit. Maar voor ecologen en milieubeschermers was dat een grote nederlaag. Ja. Kortom, je gaat geboeid uh, kijken naar uh, de spelen op allerlei gebieden. Absoluut, dat is wel duidelijk. Fijn dat je er was, Hubert. Dank je wel. We verlaten Sochi even laten, Sorci, eventjes, um, en gaan naar nieuws uit uh, eigen land. Want de laatste tijd wordt er massaal drugsafval gedumpt in de bossen van Noord-Brabant en Limburg. Een verhaal waar u vandaag wellicht meer over heeft gehoord. De criminelen zijn blij dat ze er vanaf zijn, maar ja, de politie zit ermee in de maag. Het afval is chemisch en dus gevaarlijk. Het gaat ook naar een speciaal depot van afvalverwerken van ganse winkel. En bij hoge uitzondering mocht NOS-verslaggever Martijn van der Zande daar meekijken. Ja, even kijken. Daar hebben we hier zoutzuur. Die kunnen we handelen naar het zoutzuur. Ja. Tom uh, staat met zijn collega bij drugsafval dat net binnen is. Vloeistofoplosmiddel. Uh, even kijken of die niet reageert met onze andere oplossmiddelen. Anders kun je die opbullken bij, uh, bij de rest. En we staan in een groot uh, depot ergens in het zuiden van het land. Apan, ja, Die moet gewoon verpakt, afgevoerd worden. Ik ja. zie ja, zakken met poeder, ik zie heel veel jerrycans. Weten jullie dan wel wat er allemaal in zit? Dan hebben we een, een vermoeden, zeg maar, dat, dat, welke grondstoffen het zijn. De poeders zijn al uh, ja, de fabrikaten van het spul, van het ecstasy afval. Jullie halen het vaak ook zelf op in het bos. Hoe treffen jullie al, die, al dat afval aan? Ja, we vaten die lekken uh, jerrycans die met, uh, met de dop open, zeg maar, dat alles uh, ja, zo de grond in kan lekken, om het zo maar te zeggen. Dat klinkt als een gevaarlijk goedje. Het kan uh, bijtende vloeistoffen zijn, gevaarlijk, brandbaar, maar ook zeer giftige materialen. Uh, ja, dus uh, eigenlijk alle eigenschappen die je maar kan bedenken, die zijn aanwezig. Dus het is echt, echt uh, heel vervelend materiaal voor mens en milieu. Ja, laat staan als het dan ook nog eens met elkaar zou gaan reageren. Ja, ja dan kunnen er echt uh, ja, zelfs dodelijke gassen ontstaan. Dat is echt soms uh, ja, onvoorstelbaar dat je dat in de bossen treft. Op deze plek ligt niet alleen maar drugsafval. Hier komen veel meer verschillende soorten afval bij elkaar. Ja, eigenlijk kunnen wij alle soorten gevaarlijke stoffen accepteren... behalve explosieve materialen en radioactieve materialen. Voor de rest kunnen we hier alles hebben. Ja, ter beeldvorming, wij krijgen ongeveer 18.000 ton gevaarlijk afval per jaar te verwerken hier. Daarvan zal 100 à 200 ton drugsafval zijn. Dus je praat over relatief een klein percentage van ons. Maar wel een percentage wat steeds toeneemt. Jullie merken wel dat er echt vaker drugsafval gevonden wordt. Dat zien we. Ja, sinds het afgelopen halfjaar is het eigenlijk explosief gestegen. Waar wij voorheen 1 tot twee drugspartijen per maand aan troffen, zijn dat dan drie tot vier in de week. Dus ja, je kunt wel spreken van een enorme toename. Ja, de poeders die moeten gewoon ook verpakt door de verbrandingsoven in Duitsland. Ja. Prima, gaan we zo doen. Ook nog even voor de duidelijkheid. Uh, jullie krijgen het afval hier, maar hier wordt het niet vernietigd. Het wordt hier alleen maar opgeslagen en weer verder vervoerd. Ja, dit is een pure op- en overslaglocatie. Dus uh, wij, wij sorteren hier normaal afval uit. We, we maken er bulkpartijen van... En zorgen ervoor dat het uh, op een verantwoorde manier uh, naar een eindwerken gaat. En dat is meestal niet in Nederland. Hè. Ik geloof dat het meestal naar onze oostenburen, naar Duitsland gaat... om vernietigd te worden. Uh, ja, zeker de, de, de gevaarlijke stoffen... die zwa wat zwaarder belast zijn chemisch gezien... Uh, die worden in de speciaal daarvoor ontworpen uh, over uh, verbrand. Die staat in Duitsland? En die staat in Duitsland, ja. En dat zag Martijn van der Zanden... daar in uh, Noord-Brabant en Limburg bij Ganzenwinkel... Tot zover uh, dit gedeelte. Zo dadelijk uh, keren wij terug uiteraard naar Sochi. En tegelijkertijd uh, vindt er in Amsterdam, waar in Sochi de Spelen geopend worden, zo dadelijk met het ontsteken van de vlam. Vindt er in Amsterdam een alternatieve openingsceremonie plaats. Wat dat is, en hoe dat hoort u zo van ons.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 Dat is bijzonder. Ja, maar ze gaan bijna nooit stuk. That's why. Toshiba, met Windows 8. Perfect voor werk. En met onze vernieuwde zekerheidsgarantie zit u altijd safe. Toshiba, leading innovation. Dit is Radio 1. Het is iets over half 7, de opening van de winterspelen in Sochi... en de mislukte vliegtuigkaping in Turkije. Dat allemaal zometeen. Eerst natuurlijk het nieuwsoverzicht. Freddy van Tijm. In Bosnië hebben demonstranten het presidentieel paleis in brand gestoken. Daar zitten de drie leiders die samen het presidentschap vervullen. Dat zijn een moslim, een Serviër en een kroaat. In het hele land hebben tienduizenden demonstranten zware vernielingen aangericht... uit woede over hoge werkloosheid en de corruptie. Rond de nucleaire top in Den Haag in maart... worden toch vijf wedstrijden in de eredivisie verplaatst... De burgemeesters en de KNVB hebben besloten dat de wedstrijden naar april gaan. Er zijn voor de top zoveel agenten nodig... dat er niet genoeg over zijn om de wedstrijden te begeleiden. De Britse premier Cameron heeft een hartstochtelijk pleidooi gehouden... om de schotten binnen het Verenigd Koninkrijk te houden. De schotten, 5 miljoen zijn dat er, beslissen op 18 september... in een referendum of ze deel willen uitbleven maken van het Verenigd Koninkrijk. En dat bestaat verder uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. En vorig jaar zijn ruim 10 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Dat zijn er 700.000 meer dan in 2012. De meeste boetes zijn voor te hard rijden. En een kwart daarvan komt van de trajectcontroles op de A4 bij Leidschendam... en de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. U bent gewaarschuwd. Dankjewel, Freddy. Door naar het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, In het noordoosten en oosten regent het nog... maar de komende uren trekt de regen naar het oosten weg. Dan wordt het droog. Vanavond en vannacht draait de wind naar het zuiden, wordt ook wat rustiger... en verder blijft het vannacht grotendeels droog met opklaringen. De temperatuur die daalt naar 3 graden in het Noordoosten tot 5 in het Zuidwesten. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking weer toe... en aan het eind van de nacht gaat het in het Zuidwesten en Westen weer regenen. Morgenochtend trekt die regen over het land naar het oosten. Smiddags is het op de meeste plaatsen droog, dan breekt de zon ook af en toe door... maar een enkele bui kan wel overtrekken, vooral in de tweede helft van de middag is dat het geval wordt morgen 7 tot 9 graden. En de wind waait uit het zuiden, is matig tot krachtig windkracht 4 tot 6... in het Waddengebied mogelijk hard windkracht 7. En zondag is het onstuimig met een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind... en kans op zware windstoten. En ook zijn er dan buien. Het wordt zondag 7 graden. Na het weekend wordt het rustiger en ook de kans op buien neemt dan af. Jolander Gerritsen, hoeveel staan er nog? Nog vijf files, eentje op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij de AFED Hoenderloo 2 <laughs> kilometer na een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij de AFED Oosterbeek 2 kilometer. En ook een ongeluk op de A13 Rotterdam Den Haag bij Delft 2 kilometer. En op de A27 Utrecht Breda bij Werkendam 3 kilometer. De laatste is de N325, de rondweg Arnhem. Er staat een kapotte auto tussen Gelredome en Westervoort 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. NOS Radio Olympia. Inmiddels zien wij in het stadion, het Kijk Olympisch stadion in... Uh, wou je nog wat zeggen? Ja, ik wou even Jolanda van der Velden. Oh, Bedankt. hoe is? Van de Velden. Oké, okay. Ja, verkeersinformatie. Ja. We gaan terug naar Sochi, naar het stadion. dan zien we dat het... ...daar donker is geworden inmiddels. Alle sporters zitten op hun plek, vermoed ik zo, Gio Lippens? Dat klopt helemaal. Ze zitten er allemaal. Uh, en uh, ze kijken nu naar eigenlijk wat het hoogtepunt moet gaan worden van deze opening. Hè. De show, de grootste show die geproduceerd is door een Rus... ...die ooit als 19-jarige als vrijwilliger bij de opening van de Spelen in Moskou was. In 1980 was dat. En hij zag toen de mascotte, de beer, de lucht in verdwijnen, zei hij. En dat maakte indruk op hem. En uh, ja, die indruk wil hij ook nu weer nalaten op uh, de toeschouwers van dit spektakel. En nou, Het begint meteen mooi, want we zien drie paarden die een zon voorttrekken. Dat moet je tenminste voorstellen. En dadelijk dan zal uh, dat ook een trojka worden, zoals we dat uh, kennen. Weet wel, die arreslee, die slee die voortgetrokken wordt door drie paarden. Een van de symbolen echt van uh, Rusland. We zijn nu echt met het spektakel begonnen. De, het, het, het project, het, de hele openingsspektakel heet ook Dreams of Russia. Oftewel dromen uit Rusland. En uh, ja, hij gaat dan door de tijd reizen met uh, al deze mooie middelen. En probeert dan de geschiedenis van Rusland uit te beelden. Zojuist zagen we al een filmpje. Een, een, een ja, gedramatiseerde film natuurlijk met de beste Russische acteurs die er op dit moment zijn. Die dan de ontstaansgeschiedenis van Rusland uitbeeld. En dat hebben we dan zojuist zien voorbij komen. Russian Odyssey. En nu zijn we bezig met de rieten van de lente. Voorlopig is het nog winter, want het sneeuwt in het stadion. Het is natuurlijk allemaal sneeuw, maar het hoort gewoon bij die show. Je ziet ook enorme ijsschots Breken. En zo meteen zullen we Ljubov weer te zien krijgen. Dat meisje van elf. Die dan in een sneeuwstorm terechtkomt. En die ziet dan de trojka komen met de zon. Terwijl we nu ook kijken naar de torentjes. We kennen dat wel, die uienvormige torentjes. Van die grote kathedraal. Op het Rode Plein in Rusland. Een beetje het typische beeld natuurlijk wat we kennen van Rusland. Het zijn allemaal symbolen. Nee, het is inderdaad niet zozeer de scherpe kantjes van de Russische samenleving die ze hier willen laten zien. Maar het zijn vooral de mooie dingen. De dingen waarmee ze graag naar buiten willen komen in Rusland. De show is net begonnen en we gaan nog zeker een uurtje door hier. Goed, um, we gaan naar een alternatieve openingsceremonie. Lara had het erover. De Homo Belangenorganisatie COC die houdt vanavond namelijk een alternatieve openingsceremonie bij het Homo Monument op de Westermarkt in Amsterdam. Ring Kamer die is daar. Um, ja, waarom is dan de vraag? kan hem bijna inkoppen, Ring. Ja, dat ga ik zo nog, toch nog maar even vragen aan de voorzitter van uh, het COC, uh, Tanja Ineke. Uh, we staan samen op, het, uh, op een van de drie granieten uh, driehoeken van het uh, monument bij de Westerkerk. Aan de overkant uh, het uh, kantoor van Amnesty. En daar staat uh, heel groot achter de ramen... We support your fight for human rights in Russia. En achter ons uh, houden mensen uh, borden omhoog. Onder andere met het portret van minister Jet Bussemaker... en daaronder Nederland, Rusland, Pappen en nat houden. Jet Bussemaker die hier trouwens straks ook naartoe komt. Uh, uh, mevrouw Ineke, um, vraag je vanuit Hilversum... Ja. waarom nog deze demonstratie? Nou, wij houden deze demonstratie als solidariteitsblijk... voor de Russische lesbiennes, homo's, bis en transgenders. We steken hen daarmee een enorm hart onder de riem. En we protesteren natuurlijk tegen de anti-homo-wet in Rusland. En er was ook kritiek op, uh, op Nederland, op de zware delegatie. Wat ziet u ervan dat uh, premier, premier Rutte toch zijn woord heeft gehouden... en vandaag met uh, Poetin heeft gesproken? Ja, nou laat ik vooropstellen dat wij vinden dat die delegatie echt veel en veel te zwaar is. Daar besteden we zo dadelijk ook nog even aandacht aan hier op het homomonument. Uh, kijk, uh, dat er iemand van de, de regeringsdelegatie uh, met Poetin heeft gesproken... en hem heeft verteld wat wij van die anti homo wet vinden, dat is goed. Maar u had, die, die, die delegatie was, had kleiner gemoeten. Ja, maar aan de andere kant, hij praat morgen ook nog met mensenrechtenorganisaties. Eh, IOC-lid Kabil eh, eh, Eurlings heeft vandaag gesproken. Wat wilt u nog meer eigenlijk? Wij hadden echt gevonden dat die delegatie lager had gemoeten. Daar blijven wij bij. En ieder ander die was meegegaan had het ook aan de orde kunnen stellen. Minister Bussemaker, uh, minister Timmermans, minister Schippers. Had allemaal gekund. Oké, okay, nou goed. Dit is een feit nu. Uh, we, en om ons heen komen steeds meer mensen. Als ik even kijk. Nou, ik denk uh, inmiddels wel een man of 500. Hoeveel verwacht u? Uh, nou, 1300 mensen stond de teller toen ik van huis ging hier naartoe. Op Facebook. Op Facebook, ja, ja klopt. Nou, nou, dan moeten er, er nog wel een paar komen. En uh, straks is het een klein stukje naar de gracht... naar een ander deel van het uh, homo-monument Wat gaat daar gebeuren? Uh, wij ontsteken daar uh, een groot hart. Uh, dat, dat gaat branden. En dat is ons brandend hart van de liefde. En dat stellen wij tegenover de homohaat in Rusland... Okay. Nou, we zullen het zien straks. Dank u wel. En succes ermee. Um, straks komt dus uh, ook uh, de minister hier naartoe. Uh, die gaat ook kijken bij dat aansteken uh, van uh, die alternatieve uh, vlam. En uh, daarna hoop ik haar nog even te spreken. Hoeveel mensen heb je om je heen, Rink? Maar is een schatting is? Nou, ik zei net een, een, een 500, denk ik. Ze verwachten ja. dus zo'n zo 1300. Um, maar dat loopt wel aan hoor. Vanaf, vanaf de gracht daar uh, zie ik mensen komen. Ik zie uh, natuurlijk heel veel regenboogvlaggen. Ik zie ook um, het uh, portret van... Uh, Poetin ergens op een, op een bord. En uh, ja, ook toch wel uh, duidelijke kritiek op, uh, op Rutte. Ja. Rutte blijft thuis. Ja goed, dat is natuurlijk allemaal een gepasseerd station. Ja. Maar uh, die kritiek, je hoorde het net ook... die blijft hier klinken in Amsterdam. Duidelijk. Goed, dankjewel voor nu uh, ringkamer vanuit uh, Amsterdam. Annette Gertsen, Henk Gremsen nog steeds hier. Annette, zilver op zak. Waar ligt die, zilveren medaille? Op een geheim plekje. Oh ja? ja echt maar? Of weet je gewoon niet waar die ligt? Ja, jawel. Af en toe bekijk ik hem nog even hoor. Ja, je hebt hem echt een speciale plek gegeven. Want je hoort ja. ook heel veel sporters die hebben dan zo'n medaille gewonnen. En als je dan vraagt waar ligt die? Ja, misschien ja, verhuist verhuisd ergens. Ja, er verhuizo's, origine onderin. Komt nee, mee, ik ben er echt heel erg trots op. Dus uh, af en toe komt er nog wel eens. Of in het begin kwamen er heel veel visite. Met mijn ouders dan of zo. En dan was het van ja, we, ja, wellicht, ja, hem zien. we willen hem zien. We willen hem zien. Mocht hem even vasthouden. Mag ik iets vertellen dan net? Ja, ik vraag geen toestemming, ik doe het gewoon. Maar oh ik doe het jee. net of ik... Mag ik, hier dus, mag ik de geschiedenis vertellen voorafgaand aan dus die zilveren medaille? Ja. ja. Graag. Als net het ook goed vindt. Nou, ze ik, weet uh, niet wat gaat. Ik ze ze <laughs> kijkt met ja, grote dan, ogen. Dan met te kracht, trekken we het weer in. Wat gebeurt er? Ze rijdt 500 meter. Want dat kan ze ook echt goed als een van de beste van de wereld. En uh, toen, uh, toen had ze dus uh, 100 meter gereden. Prachtige openingstijd. 9, wat gaat het weer? 10... Volgens mij 10, of 10, 10 4, 48, 9, of zo. 9, 9 Uit, Uitstekend. En wat, uh, wat gebeurt er? Ze valt. En uh, de verbijstering vindt dan plaats natuurlijk... in het hoofd van zo'n sportster. In dit geval ook bij haar net. Totaal in de war en ongeluistert. Ze staat op. Helemaal op een gegeven moment een beetje... Dus dat, uh, zoekend naar dus, uh, letterlijk een balans. En ze komt bij haar coach. En die coach die zegt van... Uh, een van de eerste elementaire dingen bij schaatsen is dat je blijft staan. <lacht> en ga je niet meer voorbereiden op de duizend meter. En Annette was in staat, en dat is heel erg knap van haar geweest. Ze was in staat om zich dus binnen een uur te hervinden. En de hele focus op twee dagen later was het, geloof ik. Hè? Twee dagen later te maken. En die Griet, ik dat ik die zo betitel, <lacht> maar die Griet die wist echt in dat kwaliteit te leveren. Hartstikke goed. Ja, Wat vond jij van die opmerking van die coach? Nou... Dat je moet blijven staan, dat wist je zelf ook wel. <lacht> Ja. Ja, dat de, de basis, het zijn van die niet zeggen opmerkingen. Alleszeggende opmerkingen. Ja, maar ja, ja is dat wat je dan wil horen op manier? Ja, hoor, nee, he? maar je kunt wel in, in huilen mee uitbarsten. Maar het levert niks op. Dus moet je en, een beetje streng je zijn je voor je. Je moet snel weer in de rails En Jacques Ory, want dat was de man die dat zo deed. Die deed dat prima, vond ik. Dat was didactisch uitstekend. En dat hoort ook binnen de wereld van topsport. En dat ja. ik jou ook zo even Ja, Jack die kwam uh, of in de kleedkamer naar me toe. En die zei, ja, het is allemaal heel vervelend. Maar uh, je gaat zo meteen die tweede 500 meter rijden. En over twee dagen heb je kans. Dus de knop moet nu om. En dat lukt ook. En uh, hij zegt, straks ga je maar treuren. Maar nu uh, moet je eerst nog presteren. En dat had je ook nodig op dat moment. Ja. ja. ja. En de kwaliteit van haar was, dat kon. Ik wou dat zeggen, kon je dat ook? Dat ja. Is natuurlijk, ja, jij hebt ja, het ja, laten nee. zien. Maar je hebt toch even, even nodig om dat te Ik zal niet, niet applaudisseren, maar wat ik toen gezien oh. heb. En hoe ze dus en dat er weer bij de les was, dat is uitstekend. Ja, ja. En Gemser was jouw chef de mission natuurlijk hè, tijdens Vancouver. Hoe heb je hem ervaren? Want hij zit nu Daasje, maar hij heeft de koptelefoon op, hoort hij toch niet? Hij <lacht> is de yoghurt geneten. Ja, ja, ik vond uh, Henk of vindt eigenlijk, Henk altijd uh, heel erg betrokken. Bij de, bij de sporters dus ook vooral. En altijd als je het ijs opstapt, van tevoren zegt hij: uh, geniet ervan. En, veel plezier. Uh, veel, veel plezier, ja. En uh, ja, dat vind ik. Dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg leuk. Want ja, uiteindelijk moet je er ook wel een beetje van genieten. En uh, tuurlijk ben je ontzettend zenuwachtig en is het allemaal super spannend. Maar die uh, adrenaline, adrenaline die je door je lichaam voelt. dat is juist ook wat, uh, wat de sport heel mooi maakt. En uh, Henk was uh, ja, heel erg betrokken ook met. Uh, ja, hij heeft veel meegemaakt, ook met Sven, met de wissel. Uh -huh. En uh, ja, ik denk dat uh, de sport uh, bij Henk zeker voorop staat. Mogen we het daar heel even over hebben, uh, Henk? Want. Anette, ja, ja, misschien wil jij het liever niet. Maar dat was nou, een wil, moment best, tijdens de spelen in Vancouver. Um, ik, ik weet niet hoe dat in de ploeg zelf ervaren is. Maar dat was, nou, laat ik het maar knotsgek noemen. Want dat gebeurde allemaal op één dag. We hadden de verkeerde wissel en Kalker die vervolgens niet uh, naar beneden durfde in de bobslee. Kan jij iets uh, uh, vertellen over hoe die dag voor jou verliep? Nou, het is een herhaling van een verhaal. Hè? Uh, want toen is het uitgebreid toch in de, in de aandacht geweest. En ik heb het ook toegelicht. Uh, de situatie rond de bobslee, de viermansbob... die uh, had ik de zondag voor de dinsdag dat alles gebeurde... was ik al tegenkomend bij zondagavond laat... toen ik dus die jongens totaal in de war desolaat op een gegeven moment... Uh, met z'n vier in elkaar zag zitten in Wisselen. Dat was 125 kilometer van Vancouver vandaan in het, uh, het bobsleecentrum... Uh, waar dus het skiën op plaatsvond en andere wintersport. En uh, Erwin van Kalkert die had uh, als stuurman zichzelf op een gegeven moment uh, was hij tegengekomen... had uiteindelijk de angst uitgesproken... die eigenlijk al een half jaar bleek achteraf. Een half jaar in zijn hoofd rondgonstde... Ja. omdat hij dus verschrikkelijk bang was... en de zaak niet onder controle Het was had. ook een gevaarlijke baan, moet wel bijzeggen. Het was echt een gevaarlijke baan. Hoge snelheden, ja. bochten heel snel achter elkaar... met hele hoge snelheden en enorme g-krachten. Was, dat was uh, algemeen bekend. En uh, nou goed, ik heb een uur naar die emotie geluisterd... en uh, vervolgens de volgende dag samen met Frans van Dijk zijn we teruggegaan en hebben gezegd... de emotie is inmiddels geïnventariseerd en heeft aandacht gehad... en is uitgesproken. We gaan nu een plan van aanpak maken voor de volgende tijd. De, de coach, uh, Tondela Hunty, die was de zondagavond niet aanwezig. Die was er niet bij toen dus die, die, die groep helemaal de weg kwijt was. Bij, ja. En uh, ik heb dus maandag uh, in mijn aanwezigheid ook van dus de, de reserves... en ook van de, de begeleidingsteam de sporters gevraagd... Uh, wat wil je en wat kun je... En aan de hand daarvan hebben dus een plan van aanpak gemaakt voor uh, als advies naar de maar coach. Maar dat is toe. nadrukkelijk ook je rol als chef de mission ja, op zo'n moment. Want het plan van moment. aanpak. De coach aan de, aan de coach... het even afweten, begrijp ik? Nou, hij was de zondagavond na dus de tweemansbobwedstrijd was hij niet, niet aanwezig en dat, dat is op, was opmerkelijk. Ja. Want als je gewonnen hebt, dan hoef je er niet bij te zijn. Want Dat gaat prima. Maar op het moment dat je dus in een verliessituatie zit, dan dan hoor je heb je dus bij te hoor je er bij te zijn. Dan goed dat ter constatering. En uh, de maandag hebben we een plan van aanpak gemaakt. Ik heb de coach geadviseerd wat te doen. Er is een, een kort draaiboek gemaakt, want het was toen uh, maandag. En de vrijdag was de afdaling voor die viermansbop. En uh, toen kwam de dinsdag en uh, de situatie rond Sven. Nou, dat is genoegzaam bekend geweest. De wissel, ja. En uh, dat, uh, dat had geen aanloop gehad. Dat gebeurt plotseling in één keer. Nou, je doet wat je doet. En uh, uh, dat heb je dan naar vermogen op een gegeven moment afgerond. En uh, Sven de ene kant uitgestuurd en Ger uh, Gerard Kempkes de andere kant uit. En uh, overgedragen aan de TVM-familie. En toen stap ik in de auto en toen kreeg ik de telefoon van uh, Edwin van Kalker. Dat hij toch het niet durfde en dat het niet doorging. Ja. En toen ben ik, samen met Frans van Dijk, ben ik er naartoe gereden. En, uh, en heb toen eigenlijk als een, uh, een soldaat aan het front, als een officier aan het front, heb ik dus, uh, dus maatregelen moeten nemen. En, uh, ingeschat dat er absoluut op die vrijdag... geen prijzen meer zouden worden gewonnen. Zelfs misschien het tegenovergestelde. En heb toen op een gegeven moment absoluut de punt gezet... achter de zin. En is dat iets wat, Annette, waar jij iets van hebt meegekregen? De onrust uh, die, er, nou ja, die, die uh, Henk heeft moeten bezweren... als het ware. Uh, heb jij daar iets van gezien? Um, nee, eigenlijk niet. Ik was toen ook al klaar. Uh, en um, ja, de, ik ben natuurlijk ook geen, geen ploeggenoot van, van Sven. Dus mm. dat is dan staat dan misschien ook alweer iets anders. Of dan, dat is voor mij dan alweer anders. En ja. de boppers staat ook in een ander dorp. Die zaten natuurlijk in Whistler in de, ja. in de bergen. Dus dat... Uh, en jij was vol aan het genieten. Ja, ik kijk mijn ogen uit daar. En ja. tuurlijk, tuurlijk volg je alles. En, maar ja, de enige informatie die je, die je dan natuurlijk wel krijgt... Is, uh, is van het internet en ook wel een beetje wat er in het dorp natuurlijk rond gaat. Ja, ja. Maar ja. de kwaliteit van de groep was ook dat men de, de, op dat moment ook de leiding accepteerde... en dat je dus het aanstuurde zo dat in ieder geval het geen schade gaf... bij het Nederlands Olympisch Team als ja. totaal. En uh, met name dus de Canadese organisatie heeft, uh, heeft ons en mij dus toen uh, ook achteraf... bij het sluiten van dus de spelen ook uh, bij zich geroepen... En, en mij een enorm compliment gegeven over hoe we op een gegeven moment met die incidenten zijn omgegaan. Tot slot, en dan ronden we het af, dan gaan we het er niet langer meer over hebben... maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het als je als chef de mission... zo'n situatie meemaakt, dat dat ook een bepaald uh, gevoel bij jou naar boven brengt... Uh, dat jou inspireert om, om, om beslissingen te gaan nemen. En het, het, ik wil niet zeggen dat het lekker is dat zoiets gebeurt... want het is helemaal niet lekker, maar dat je wel uh, dat het beste in jou boven brengt... als chef ja, de mission. Maar dan, dan, Snap je een dan, beetje wat dan ik wil? Heb je, dan heb je ook het voordeel ja. dat je dus van enige senioriteit bent. Ja. En, en ook dus de betrekkelijkheid van het een en het ander dus ja. kunt, kunt aanschouwen. En als iets gelopen is zoals het is gelopen... dan met Sven en met Gerard, dan is het zo. En dan denk je in eerste plaats aan het belang van, van Sven en het Gerard... Zijn belang, maar daarna het Nederlands-Olympisch team. En daar spreken die jongens nadrukkelijk op aan. En dat is een investering van de anderhalf jaar daarvoor... dat je dus heel dicht bij iedereen tot en met heel dicht bij net bent geweest... en volledig geaccepteerd wordt binnen de familie. En dan, dan kun je dus beslissingen nemen. En dan is er ook geen discussie over. Dan is het een geleide democratie. Er wordt naar geluisterd, wat anderen zeggen, maar de beslissingen neem je zelf. NOS Radio Olympia. Het is twaalf minuten voor zeven. Er zijn berichten over een poging tot kaping van een vliegtuig in Turkije. Daar willen we graag meer over weten. Dus gaan we naar buitenlandredacteur Anita Koeling. Die volgt dit verhaal. Anita, wat is er bekend over die poging? Ja, die berichten die verschenen inderdaad drie kwartier geleden in de Turkse media. En ze zijn inmiddels ook bevestigd... door de Turkse minister van Transport. Uh, ja, het, het gaat om een toestel van Pegasus Airways... dat onderweg was van Garkov in Oekraïne naar Istanbul. Uh, ja, veel onduidelijkheid wat er zich in dat toestel heeft afgespeeld. Maar uh, wat we in ieder geval weten... Uh, is dat een Oekraïner heeft geprobeerd uh, om de piloot te dwingen... om uh, om te draaien naar Sochi te vliegen. Uh, om daar ja, de opening van de Olympische Spelen te verstoren. Uh, hij dreigde daarbij met een bom. Maar ja, het is totaal onduidelijk of die... Of hij die ook daadwerkelijk bij zich had. Ja. Uh, dat weten we nog niet. Uh, het toestel is uh, inmiddels veilig geland in Istanbul. Uh, staat in de veilige zone van uh, het vliegveld. wat aan de Aziatische kant uh, staat van Istanbul. En uh, de kaper zou ook inmiddels zijn overmeesterd. Uh, zo melden de Turkse media. Oké, okay. goddank. Ja, ja. Als jij meer weet, meld je, je dan weer eventjes? Ja. ja, dankjewel, Anita. Kunnen we weer even naar uh, Gio Lippens bij uh, de opening? Ik ja. hou klassiek, uh, Gio. Het is echt begonnen wat dat betreft. We zijn nu echt bezig met de hogere Russische cultuur. Met ballet Natasja Rostova's First Ball. Oftewel het eerste bal van Natasja Rostova. Dat is allemaal gebaseerd op nou, een van de klassieke romans. Uit de Russische geschiedenis Oorlog en Vrede van Leo Tolstoy. 1869 werd, eh, kwam dat boek uit. Het was toen 1200 pagina's groot tijdens de eerste uitgave. En dat gaat dan over de impact van de Napoleontische oorlog. Ik neem u ver mee terug in de geschiedenis op vijf Russische families. En we krijgen een ballet met ja, echt alle grootheden uit de Russische cultuur. Uh, Svetlana Zakharova, die speelt uh, Natasja Rostova, de hoofdpersoon uh, in dat boek. Vladimir Vasiljev uh, is uh, een danser die meedoet. Hij uh, speelt de vader van Nastasja. Nou, zo krijgen we allemaal grote namen uit het uh, Russische ballet en muziek die u op de achtergrond hoort. We hebben al zojuist iets gehoord van een Russische componist die nog steeds uh, leeft. Woont afwisselend in Moskou en Parijs. Uh, Sergejevich uh, Alexander Sergejevic Zatsepin. Die heeft heel veel filmmuziek geschreven. En we krijgen ook een walst te horen van Eugène Doga. My Sweet and Tender Beast. En dat is dan weer gebaseerd op een boek van Anton Tjeckhoff. In het Nederlands trouwens drama op de jacht heet het in het Engels. The Shooting Party. En die Doga die was ook al verantwoordelijk voor de openingsceremonie in 1980. In Moskou maakte daarna ook veel filmmuziek. En voor de echte klassieke liefhebber straks gaat de scène. Want we zijn er nu al zo'n beetje midden in eindigen met concerto. Grosso, nummer 5 van Alfred Schnitke. En dan krijgen we weer invloeden van Shostakovich. Het ziet er allemaal heel kleurrijk uit. En uh, ja, het is wat dat betreft toch wel anders dan veel Olympische Spelen die we hebben gehad. Denk daarbij aan die Spelen van Londen van uh, vorig jaar, waar het vooral ja, de moderne cultuur was. Uh, veel popmuziek, de hoe op het podium. Nou ja, modern. Die heren waren inmiddels ook al van uh, gevorderde leeftijd. Maar daar hebben we ja, de Spice Girls, noem het allemaal maar op. Daar hebben we heel wat uh, muziek zien langskomen. Straks krijgen we nog wel een klein snufje van uh, de hedendaag. Russische muziek. Dat kan ik u alvast verklappen. Tattoo, die naam die zegt misschien wel wat. 2003 op het Songfestival. Die gaan zo meteen optreden. Maar dat gebeurt allemaal na dit uh, toch wel... Uh, ja, hoog culturele hoogstandje wat we nu te zien krijgen. Want straks krijgen we ook nog een ballet. Een enorm ballet met uh, figuranten. Uh, met, uh, over de opkomst van Rusland. De industrialisatie met de tractoren. Nou, dat is allemaal spektakel dat we zo te zien krijgen. Maar nu zijn we echt letterlijk in een ballroom verzand geraakt in een paleis. En het publiek ja, dat zit stil op de tribune. En dat kijkt en luistert vooral. Ik zit even in de mailbox te kijken... van het podium met NOS.nl... waar mensen kunnen voorspellen... Uh, uh, wat morgen de uitslag is van de uh, 5000 meter. Hoe het podium eruit ziet. nummers en? 1, 2 en 3. Hoeveel reacties? Nou, We hebben er, nou, we hebben er tientallen inmiddels al, uh, al binnen. Maar we zijn natuurlijk net begonnen. Dus er worden er veel meer. Ik wil even aan Annette vragen. Kramer die steekt daar natuurlijk wel uh, dik bovenuit. Uh, Bergsma staat heel veel op 2... Hoe zou jij het podium neerzetten vanmorgen voor de vijf kilometer? Um, ik ga even de startlijst bijpakken. Die Henk uh, gelukkig... Uh, <laughs> met tijden <laughs> en al. al de... Met, <laughs> met tijden en al, ja, hij is enorm goed voorbereid. Ja, maar vind jij Kramer echt een zekerheidje wat uh, Goud betreft? Um, ja, als hij zijn niveau gewoon uh, weet... Oh, ik weet maar niet hard erop, even hem door, door dus Henk. Luister fluister maar even hard op, Henk. Ja? Ja, maar dat is jouw voorspelling. Ja, maar goed. Ik help je gewoon. Je nee, ik, uh, ik stem op Sven. En uh, even kijken hoor. En het gedoe aan uh, over zijn loting. Want daar zei Henk al over. Dat is juist hartstikke fijn. Uh, hij, hij, kan, uh, <laughs> ja. hij, hij moet voluit. Is dat iets wat uh, voor jou bijvoorbeeld ook meespeelt? Uh, als je schaatst? Dat is zo'n uh, belangrijke rol, Want Iedereen heeft het erover vandaag. Dat hij niet als laatste schaats. Maar zij schaats ja. van discipline 500.000. Dat is altijd voluit. Daar wou ik inderdaad al zeggen. Van, ik, heb, ik hoef niet op schepen te, te, te controleren. rijden. We moeten in de training ook wel eens rondjes rijden van een bepaalde tijd. En daar ben ik ook nooit zo heel erg goed in. Ze zijn altijd of te, of te snel of te langzaam. <laughs> maar um, ja, ik zeg Sven op één. En ik denk dat Lee ook nog wel uh, gevaarlijk uh, kan zijn. Dat is een soort dakhorst. Ja. Oh, Jij hebt Scoperf op drie. Uh, ja, ja, ja. Ik heb, uh, uh, heb Bergsma. Jorent heb ik op één. Sven op twee. En uh, Scoperf op drie. Ah. Scoperf bij jou helemaal geen rol, hoor. Net? Ja, nou hij kan inderdaad wel. Wat voor, eindtijd, ineens, wat voor eindtijd? 609. Ja, ik. ik zeg 607. Oh. de, ah, de, de <lacht> Als Ze okay. zouden het ijs expres traag hebben gehouden, begreep ik ook van de week. Uh, is er daar een gedachte achter of zo? Of ja, is, ze gooien er geen zand op. Nee, dat mag ik. dat is wel heel traag dan. Ja, dat bedoel ik. <coughs> nee, maar toch. Ik bedoel, speelt dat een rol of niet? Ja, als de ja, ijs mag gelijk. Het ijs is, is, ijs is voor zand. iedereen gelijk. Ijs is hè? Ja, dat is er is geen discussie over. Nee? En uh, inmiddels heeft de, de, de wind en de, de allerlei andere zaken... hebben ook zoveel aandacht gehad... dat Maurice Hendricks, als het al item is daar... die heeft dat zeker besproken met, dus de, ja. met het IOC en met de IJU. Hm. En dat zijn de, de aan spreken partners. Maar en en stel die... dat ze dat zouden doen... dan krijgt R Rusland, denk ik, nooit meer een wedstrijd. Ah, nee, of... het is, maar nee, het, dus het, het, het is zo in aandacht gekomen. Dat, dat... Want wie zou daar baat bij hebben, bij, bij, bij trager ijs? Niemand, toch? Dat is toch, nee, toch voor, nee. iedereen. Dus het is voor iedereen. Ja. Traag. Iets waar je tegenaan moet knokken. Ja. Uh, ik denk dat de tijden dan... Uh, ja, degene met de, de minste snelheid hebben dan het meeste voordeel van. Mm -hmm. En uh, degene die wat meer ja, snelheid hebben... Nodig. Nee, niet ja. nodig. Ik uh. denk dat ze gewoon een goede wedstrijd... Uh, het ijs is uh, eigenlijk voor Ik heb begrepen dat er twee dweilers zijn in die in dertien ritten. Ik moet één na vijf ritten. Hm. En dan de volgende. Dus vier, uh, vier ritten die... Uh, die hebben ook nog een. Uh... En nog, nog één ding daarover: 13 ritten. Er waren er 14 geprogrammeerd. Ja. Is toch raar? Die zijn de Olympische Spelen. Ik bedoel, ja. waarom moet er een rit uit? Omdat het mensen die het zijn. Dus het ja, die vereen? hebben zich afgemeld omdat ze ziek zijn of anderszins of geblesseerd. En degene die dus uh, dan. dan die, uh... Maar waarom roepen ze geen reserves op dan in zo'n geval? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zou interessant ja, zijn. De... Misschien niet. Maar dit is met de vraag of die dus zo snel in de buurt is. Ja. Het is wel zo zonde, hè? Ja, maar je kunt 24 uur van tevoren kun je, Door omstandigheden, dat wil je helemaal niet. moet je je mogelijk afmelden als ja. overmacht. En voor de, nou, de duidelijkheid voor de luisteraars... Dan heb je niet plossing in het magazijn... Dan heb je nog een extra schaats? Het gaat om 13 ritten bij de 5000 meter... Um, waar er 14 hadden kunnen... Zijn. Ja, uh, 14 Veertien paren hadden kunnen schaatsen en dan zijn het er 13. Nou ja, ja, uh, precies. Allee, maar de beste die doen mee. Zo is het. En morgen gaan we dat zien. Vanaf uh, half één, ja. dan, uh, dan gaat het allemaal Ja Ja, dan gebeuren. moet er totale radiostilte zijn in mijn omgeving. Want ik wil nou, ik nee, zou de radio zo? er gewoon lekker bij aanzetten. Nee, dus uh, in de zin van, van uh, radiostilte van mensen die met elkaar in gesprek zijn. En zo, dat het niet. moet jij en de tv zijn. Absoluut. Ja. net hoe doe jij dat? Um, ja, ik zit ook uh, achter de televisie. Daarvoor uh, zou ik gaan zitten. Ja, daarvoor inderdaad. En schrijven, hè? Oh, en jij gaat binnen. natuurlijk uh, naar Sochi. Ja, ik ga maandag. Want jij moet maandag gelijk ja, aan Ja, maandag banken. aan de bak. Zowel uh, de mannen uit mijn team als uh, ik moet ook uh, aan de bak. Uh, de, de vlam 500 meter. komt steeds dichterbij. Zometeen wordt hij ontstoken live, ook op Radio 1. NOS Radio Olympia. En u kunt dat allemaal zien, hè? moet u eventjes naar uh, radio1.nl. Kunt u meekijken. Tot zo.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 Dit is Radio 1.